Mariette Krol met het NOS-journaal. De oud-directeur van een spermakliniek in Barendrecht... heeft meer biologische kinderen dan gedacht. Het zijn er geen 19, maar zeker 22, zegt de directeur van het VION. Dat onderzoek doet naar de afstammelingen van oud-directeur Karbaat. Die kwam begin dit jaar in opspraak omdat hij als directeur van de Spermabank... vrouwen had geïnsemineerd met zijn eigen zaad. De vrouwen dachten dat het ging om een anonieme donor... Karbaat zelf heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Inmiddels is hij overleden. Sint-Eustatius, Saba en Sint-Maarten maken zich op voor de komst van orkaan Irma. De verwachting is dat die vannacht over de eilanden raast. Sint-Maarten, dat het noordelijkst ligt, krijgt de volle laag. Irma is nu een orkaan van de zwaarste categorie, categorie 5. Dat betekent dat er windsnelheden kunnen zijn van boven de 250 km per uur. Boko Haram heeft de laatste vijf maanden meer dan 380 burgers vermoord in de regio rondom het Tjaatmeer. Amnesty International zegt dat de terroristische islamitische beweging het aantal zelfmoordaanslagen opvoert. Boko Haram heeft zijn thuisbasis in Nigeria. Veel Nigerianen zijn naar de eilanden in het Tjaatmeer gevlucht. Sindsdien worden er in die regio geregeld aanslagen gepleegd.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 Wanna tell you a story By the woman I know When it comes to loving When well, she steals the show See a sack of pretty Hey, this act is small 4 39 56 You can change your color.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 Feel good anymore All I wanna know Tell me why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 The yeah.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 Niet zu hassen, heb keine Lust mich anzufassen. Ik heb Lust zu oranieren, heb keine Lust es zu probieren. Ik heb Lust mich auszuziehen.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 See you On the other side Open wide the gears comes to life when every torture is room.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 Allez allez allez Je ferai tout pour t'accompagner tellement je suis borné Je suis bien dans ma bulle